9 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. China heeft de partijen in Syrië opgeroepen het geweld te stoppen. De Syrische regering kreeg het dringende verzoek om vooral het geweld tegen onschuldige burgers te staken. Rusland deed dat eerder al. Rusland en China zijn allebei bondgenoten van Syrië en blijven zich verzetten tegen zware sancties of militair ingrijpen in Syrië. Maar ze vergroten de laatste tijd wel de druk op het bewind van president Assad.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 Na de parlementsverkiezingen in december was er veel kritiek omdat er was gefraudeerd. Om het wantrouwen bij de kiezers weg te nemen zijn er in de stembureaus nu webcams opgehangen... zijn de stembussen doorzichtig en kan er nog maar één stembiljet tegelijk door de gleuf worden gedaan. Algemeen wordt verwacht dat premier Poetin morgen wint en dat hij opnieuw president wordt. In het zuiden van Algerije zijn bij een zelfmoordaanslag op een politiebureau zeker twintig mensen gewond geraakt... De aanslag werd gepleegd in de provincie Rasset aan de grens met Mali. De dader wist met zijn auto door een politieversperring heen te breken... en bracht toen zijn bom tot ontploffing. Het is niet duidelijk wat het motief is voor de aanslag. In de eredivisie voetbal heeft Heerenveen belangrijke punten verspeeld. In de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Ado Den Haag bleef het 0-0. Het was voor de eerste keer dit seizoen dat Heerenveen niet tot scoren kwam. Het weer, vanavond kans op regen, vannacht koelt het af naar een graad of drie... Morgen eerst bewolkt, laat regen, het wordt dan zo graad of elf. Dit was het NOS Journaal. Ah. <tied> Nogmaals, goedenavond. We beginnen het rondje langs de velden in Venlo. VVV-Nak, Bas Het is 1-0 voor Nak, omdat Bulkari goed doorzet aan de rechterkant. Een voorzet geeft waar Kolk heel graag bij de eerste paal naar de bal wil. Dat gebeurt allemaal heel dicht bij het doel van Gentenaar. Forstemans is daar voor VVV bij om te verdedigen. Die wil die bal wegtrappen, maar in duel met Kolk... krijgt hij hem heel ongelukkig op zijn knie en loopt hem in eigen doel. Eigen doelpunt, Forstemans zet Nak op voorsprong in Venlo. AZ Herakles, uitkamp. Nog steeds leuk. En nog steeds geen doelpunten. 0-0. Wel over en weer kansen in een hoog tempo. Maar 0-0 na 17,5 minuut spelen. RKC Excelsior, Frank Wielaert. 61 minuten onderweg. 1-0 voor RKC. Het is drie duikelingen. Vrije trap voor Nemet En dat is de fase waar we nu zijn. De vrije trap ligt ongeveer op de punt van de 16. Met achter de bal Castillon. We'll be De Fort Tops met loco in Acapulco. We gaan de bal stichten. VVV Nak, wat kan VVV nog? Want dat is nou de vraag natuurlijk. hè? Ja, vertrouwen houden is het meestal. En De coach Lokhoff is er maar bij gaan staan. Die heeft uchebo het trainingspak laten uittrekken. Want die zal dus zo meteen gaan inkomen als er extra stormram. Maar vertrouwen houden dus. Want VVV is toch over een uur voetballen wel beter en gevaarlijker geweest. En het staat toch een beetje tegen de verhouding in op een 1-0 achterstand. Ook nog ongelukkig dus door die eigen goal van Forsterman. Die onder druk van Kolk de voorzet van Bukari van dichtbij een eigen doel loopt. Snacks had het wel prima vinden voorlopig. Ter Rauwala krijgt een terugspeelbal die hij ongelukkig controleert. Dan komt nog bijna de voor op bezoek. Dan vindt hij uiteindelijk aan de linkerkant van het veld de uitweg. Schilder, handig, maar ook met een beetje geluk is hij Holla kwijt. Die kan nu veel meters maken, schilder. Halverwege de helft van VVV komt hij uit. Kijk naar de linkerkant. Dan moet er een voorzet komen. Daar is, daar is Kolk, daar is Kolk. Bal wordt weggekopt. En bovendien heeft Kolk dan zijn tegenstander in de rug geduwd. Dat lijkt me Leijwa Cabessi. En is er een vrij voor VVV. Goed, daar is de wissel. Daar komt Uchebo. En daar gaat kruisen. En dat betekent dat er een middenvelder vertrekt. En dat er een aanvaller bij komt bij VVV. De beer is los in Venlooyer de Koel. 0-1 is de stand. Dus in het voordeel van NAC. Nog steeds zoveel kansen in Alkmaar. En die outcome? Nou, ietsje minder. Maar dat kan ook niet anders, Ronald. Het is uh, wel zo dat het voorspel nu al geweest is. Nu mag het de uh, real thing gaan gebeuren. Uh, laten we maar eens naar doelpunten gaan kijken. Want uh, het staat nog altijd 0-0 na een kwart wedstrijd tussen AZ en Herak. is Hoekschop nummer 2 voor AZ in deze wedstrijd. De bal wordt kort genomen, tenminste kort. Een beetje teruggespeeld richting Martens. Martens speelt de bal weer in, straks op gebied. En dan lijkt het een buitenspel, wordt niet gegeven. Kan Armenteros de bal bijna krijgen. Is het Everton? En nu is het 3 tegen 3 aan de andere kant. Heracles is weg met Duarte aan de rechterkant. En dan kan het wel... Of Douglas heeft de bal. Douglas, Douglas schiet en schiet de bal net over het doel van Esteban. Nou, het blijft maar doorgaan. Hoog tempo van links naar rechts. Van over en weer gaat het maar in deze wedstrijd. Het is heerlijk om naar te kijken om deze twee ploegen aan het werk te zien. Want er wordt ook goed gevoetbald. Mooie aanvallen, zowel van AZ als van Heracles. Nu is het Esteban die de bal weer in het spel gaat uh, brengen. Uh, de lange keeper vorige week twee keer in de fout tegen Herenveen uh, Wil zichzelf revancheren. En mocht AZ winnen, dat wordt nog wel eens vergeten. Dan staan ze gewoon weer bovenaan. Misschien voor één dag, maar toch. Willy Overtoom schiet de bal van ver. Heel aardig uh, schot. Heeft uh, hier in de Buurt heel uh, lang gespeeld bij Hollandia onder andere. Overigens over uh, spelers van Heracles gesproken. Er is een geboren Alkmaarder in het team... Van Henry Cruze en Peter Bos. En dat is Ben Rienstra. Hij speelt centraal achterin. Hij heeft ook in de jeugd van AZ gespeeld. En nu dus bij Heracles. De uittrap komt terecht bij Marcellus. Marcellus raakt de bal helemaal verkeerd. De bal gaat over de zijlijn. Het wordt ietsje minder na 23,5 minuten spelen. AZ, Heracles nog altijd 0-0. Elke Excelsior is 1-0 en 1-0. Ja, dat kan nog steeds alle kanten op, Frank. Ja, maar dan moet Excelsior wel serieus kansen gaan krijgen. Eén halve kans hebben we inmiddels gezien. Dat was na 63 minuten. Dat is nog niet zo gek lang geleden. Jansen die een aanval opzette samen met Alberg. Goed paasje terug op Jansen van Alberg. Die uh, uh, goed doorliep, maar dan vervolgens geen medespeler weet te bereiken. Dan komt die bal uiteindelijk nog per ongeluk bij Alberg. Maar die schrikt daar zo van dat die bal hem um, van de voet afspringt. En daarmee was de kans uh, ten einde. Omdat Ramos uh, de bal toen hard wegschoten uit de verdediging van uh, RKC. Maar er komt wel meer ruimte voor Excelsior om te voetballen. En dus komt er vanzelf ook meer dreiging. Nu Scheiman mee opgekomen vanaf de linkerkant. Maar uh, wordt daar goed verdedigd door uh, Martina. En nu is het de beurt aan RKC om die bal dan vervolgens hard naar voren toe te jagen. We zijn deze wedstrijd begonnen met vooraf vuurwerk. En dan verwacht je dat eigenlijk op de goede manier doorgezet te worden op het veld. Maar we hebben verder eigenlijk alleen nog maar vuurpijlen gezien. Van links naar rechts en weer terug. En nu een, een blessurebehandeling bij een van de spelers van Excelsior... die bij het kopje wel bij een van die vuurpijlen uh, geblesseerd is geraakt. Het is aanvoerder Joost Broersen die even aan zijn kaak voelt. En het is logisch dat hij daaraan geblesseerd raakt van uh, Nemeth. Die deelt een soort karatentrap uit zonder dat hij in de gaten heeft... dat hij daarbij Broersen in zijn gezicht zou kunnen raken. Maar dat gebeurt uiteindelijk wel. 86 minuten, nee, 68 minuten zijn we onderweg, moet het wel goed gaan zeggen. En zover zijn we tenslotte nog niet. RKC staat nog altijd op die 1-0 voorsprong tegen Excelsior. Snak voor tegen VVV, Bas Tegelen. Het wordt eigenlijk al van Forstemans. VVV met de moed en wanhoop. Nou ja, dat valt eigenlijk wel mee. Maar ze willen wel nu heel duidelijk en nadrukkelijk naar voren met veel mensen. Oetjebo is dus in het elftal gekomen voor kruisen en extra aanvallen erbij. en wildschut aan de bal halverwege de nakhelft. Die wacht op komende mensen. Die vindt hij in Holla. Voorzet Ucebo met een hoofd. Wat eh, oh, een prachtige redding van Terawala. De bal was op weg naar de kruising. Maar Terawala had dezelfde gedachte. En bevond zich op het juiste moment met zijn handen precies ook daar. En kon de bal uit het doel plukken. Goede redding van de keeper die er toch vanavond ook alweer een aantal uitgehouden heeft. Dit was de grootste kans eigenlijk van de laatste 10 minuten. Die VVV hier krijgt via invaller Ucebo dus op aangeven van Holla. Die dat heb ik eerder gezegd, een goede trap heeft. Niet alleen als het gaat om schieten, maar dus ook als het gaat om pasen. Nak is ontsnapt, zo mag je dat dan wel weer even zeggen. Na 66 minuten staat nog altijd met 1-0 voor. En Terouwelaar trapt weer een bal de andere kant op. Bukari blijft eigenlijk staan nu in duel met Yoshida. Krijgt de bal toch met een gelukje bij zijn ploeggenoot. Kolk gaat lopen met de bal. Sarpong is er ook bij. Kolk gaat schieten van afstand. Schiet tegen de Japanner op. Holla is wat in paniek en trapt de bal meer omhoog dan weg. Dan komt Bukari er nog met een voet bij. En loopt de aanval verder via Koenders... De respect die zich dan maar eens voorin heeft gemeld. Koenders met tegenstander Leva Cabessi voor zijn neus. Draait er handig langs. Geeft een goede voorzet ook. Die wordt onschadelijk gemaakt door Holla. Komt voor de voeten van Bukari. Die heeft te veel tijd nodig om te controleren en te schieten. En vindt dan uiteindelijk Ucebo op zijn weg. Ogenblikkelijk probeert men bij VVV nu Nouveau te lanceren. Maar dat lukt niet. Daar zit Nak weer tussen. En dat heeft de balbezit via Schilder. Na 66 minuten staat Nak in Venlo nog altijd op een 1-0 voorsprong. Door die eigen goal van Ismo Forstermans. En die houdt kamp in Alkmaar. Ja, we hebben net zo'n actie gezien waarbij de ene ploeg zegt 100% penalty en de andere ploeg zegt in geen duizend jaren penalty. Nou, de waarheid ligt dus ergens in het midden. Want Esteban kwam eruit op het moment dat Douglas alleen op hem afkwam. En Esteban raakte met zijn voeten de tegenstander en met zijn handen de bal. Ja, dan krijg je een probleem. Wat was er eerder? De hand of de voet? Maar in ieder geval gaf Bossen geen penalty en gaat het spel verder bij 0-0 tussen AZ en Erecles. En nu gaat Holman helemaal alleen door. Trekt de bal voor, doelpunt. Nee, nee, Maarten Martens, hij krijgt hem maar niet in. Hoe is mogelijk? Dit was de grote kans voor AZ in deze wedstrijd tot nu toe. De bal uh, goed voorgezet door Holmen. En dan lijkt het erop dat Martens de bal zo kan binnentikken. En dan wordt die bal nog onderweg door Looms, denk ik, aangeraakt. En is het slechts een hoekschop voor AZ. En blijft het 0-0, uh, wordt... Uh, de hoekschop genomen staat de grensrechter te vlaggen vanwege buitenspel. Ik denk dat hij dat goed heeft gezien, want de hoekschop werd weer kort genomen zoals ze dat steeds doen. En als je de bal dan meteen terugspeelt naar degene die hem neemt, ja dan staat hij buitenspel. Is ook gezien door Bosse en de grensrechter. 28 minuten gespeeld, 0-0 bij AZ Heracles. RFC Excelsior Frank Wieluit. 71 minuten onderweg, diepte gezocht in de buurt van Castellon. moet dat gaatje worden dichtgelopen. Door de Graaf doet hij prima. Bal over de zijlijn gejaagd. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat er weer genoeg mensen van Excelsior naar achteren kunnen komen. Om de volgende aanval van RKC te kunnen tegenhouden. Excelsior heeft een aantal wissels gedaan intussen. Maats is er afgegaan. Voor hem is Oost gekomen. Om Janggang een klein beetje te ondersteunen. Met al die luchtgevechten die hij voorin moet uitvechten. En Watamaleo is erin gekomen voor Jansen. En uh, omdat er op het middenveld bij RKC de nodige ruimte ontstaat... dan doet Brood meestal uh, de wissel Meijers eruit. En dan Stans erin om, die, uh, om dat evenwicht weer een klein beetje te herstellen. En die wissel heeft hij dus ook uh, vandaag gedaan. En nu weer de diepte gezocht door Ex uh, Excelsior. Balwegge roeit achterin door uh, Drost. En dan uh, vervolgens twee luchtduwels met als winnaar Excelsior. Want, uh, die krijgen de bal uiteindelijk onder controle. Niveld levert dan een bal af bij Janga. Zo waar in de voeten, maar dan gaat Janga het duel aan. Dat verliest hij vervolgens van Stans. Daar staat hij voor op het middenveld om die bal er af en toe eens weer tussenuit te plukken. Zodat RKC die wedstrijd wat makkelijker kan uitspelen. Want dat gaat ze langs meer moeite kosten. Uh, Excelsior is toch echt aan het proberen om die 1-1 te maken. Hoewel ze daar amper kansen voor uh, krijgen. Oost nu kan wegdraaien. krijgt ook de tijd en de ruimte om weg te draaien op het middenveld. Hij levert dan een, eigenlijk, ik wilde zeggen, een beroerde uh, paas af in de richting van Vinken, is ook beroerd, want hij gaat er vijf meter achter. Maar gelukkig voor Vinken is hij niet hard genoeg om over de zijlijn te gaan. Uiteindelijk gaat de bal via Van Peppe over de achterlijn en houdt Excelsior... Een hoekschop over. Zou dan dit zo'n moment zijn voor Excelsior? Om stiekem toch nog een puntje over te houden aan die wedstrijden tegen RKC. Het had niet gemogen als je de eerste helft een oogenschouw neemt. Want RKC heeft daarin echt de mogelijkheid laten lopen om op 3-0 de rust in te gaan. En De 1-0 stand biedt de Rotterdammers nu nog alle mogelijkheden. En Broers achter de bal voor de hoekschop. Vanaf de rechterkant natuurlijk Van Steensel. Die dit soort momenten kan verzilveren. Mee naar voren. Zoet is er om dat te voorkomen. Plukt de bal goed uit de lucht. En nu RKC dat van de goal af moet komen, maar daar heel weinig trek in heeft. Dus rolt, zoekt de bol, de bal maar eens uit. En dan uh, is het een kwestie van een beetje tijdrekken geblazen. Met Braber in balbezit rond de middenlijn. En hij krijgt ook alle ruimte omdat Excelsior nog terug aan het lopen is. Krijgt hij alle tijd en alle ruimte om de bal rustig in de ploeg te houden. Met nog een dik kwartier te spelen in Waalwijk tussen RKC en Excelsior. De stand 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Het is natuurlijk allemaal leuk die punten die VVV de laatste weken pakt. Maar tegen NAC gaat het erom. Want dat is een van de concurrenten Bas. Ja, maar tegelijkertijd hebben ze door die punten van de afgelopen weken wel in deze wedstrijd dat uitzicht gekregen. Dat hadden ze zich ook al niet meer voorgesteld, denk ik. Maar je hebt gelijk, want dit zijn de wedstrijden om nou echt boven Jan te komen. Voorlopig, 19 minuten voor tijd, is de conclusie dat Nak boven ligt door de eigen goal van Forstemans ongelukkig. VVV is toch nog altijd... De ploeg vind ik makkelijker en beter voetbalt. Maar om dat verhaal nou eens even lekker uit te stellen, dat maakt het ook spannend. Gaan we eerst eens kijken bij Andy en Alkmaar. 31 e minuut, eerste doelpunt van de wedstrijd voor AZ. Het is Simon Paulsen. de hoekschop wordt doorgekopt. Hoekschop van Maarten Martens. En opeens, hij kijkt er raar bij op, Paulsen. En denkt, wat is dat nou wat ik op mijn voeten zie? Dat is een wit bal en hij ramt hem achter pas Het is 1-0 voor AZ. Het had ook 1-0 voor Heracles kunnen zijn. Maar in deze wedstrijd is het AZ, de Nummer 2 in de competitie, dat voor de eerste bloedzorg. 1-0, Simon Paulsen. VVV NAC, Bas. Ja, VVV was ik dat te vertellen, maar ik val in herhaling dus uh, nog altijd de ploeg die wel wat boven ligt. En dus via die koppel van Uchebo zo even echt een hele grote kans kreeg. Goede redding van Terauwela. Nu heeft Sarpong de bal voor Nak vanaf de linkerkant. Draait Teroten van de zijlijn weer naar binnen toe. Geeft de bal dan even weinig aan de zijlijn mee de diepte in. Maar daar kan Schilder uiteindelijk niet bij komen omdat die bal net te hard is. Dan krijgt VVV de bal weer terug. Nak kruipt nu wel. Maar dat is natuurlijk logisch. Met veel mensen achter de bal. Heeft natuurlijk ook de ploeg naar om met counters levensgevaarlijk te zijn. Met uh, types als Lurling, met Kolk. Met Sarpong, die allemaal vrij snel zijn en handig met de bal. Nu heeft Bukari de bal nadat VVV die verliest op het middenveld. En dat zijn de momenten waar dus nak op loert. Hoewel VVV nu voldoende mensen, namelijk zeven, achter de bal heeft alweer diepte gezocht. Nu bij Koenders, die komt weer. Koenders, die neemt de bal aardig mee. Wilschut moet verdedigen. Doet Wilschut dat naar behoren? Dat doet hij naar behoren. Omdat hij niet alleen uh, Koenders van de bal houdt, maar ook heel sterk het lichaam tussen tegenstander en bal zet. En uiteindelijk gaat die bal dan gewoon over de achterlijn. En mag Gentenaar een doeltrap gaan nemen. Wat zal die de ziek van zijn? Gentenaar heeft niet veel te doen gehad vanavond. En wordt dan uiteindelijk gepasseerd door zijn eigen verdediger Forstemans. Het enige doelpunt er dusver van deze avond. Gentenaar trapt en doet dat niet goed. Doet dat in de voeten. 10 meter nog voordat de middenlijn in zich komt. Van Bukhari die in één keer paast maar de bal niet binnen het bereik ziet komen van Kolk. Gentenaar kan vangen. Kan de bal nu uitrollen. Dat ligt hem blijkbaar beter. En dan heeft Leiva kwessie. de bal. Die paast hij naar Wildschut. Die staat op de middenlijn met drie man in zijn buurt. Krijgt een duwtje. Een duwtje van de tegenstander, een vrije strap van Fink. Het duwtje kwam van Koenders. En Bukari gooit er nog maar even een bal weg. Zodat Nak of VVV de vrije schot niet snel kan nemen. Lokhoff maakt zich inmiddels boos. Die staat bij uh, zijn duckout meer dan dat hij zit het laatste kwartier. En uh, de vrije schop komt van Yoshida. Die gaat in de richting van Ucebo. Wordt weggekopt door Koenders, de van het staflopgebied. Komt dan in de middencirkel weer te liggen bij Yoshida. Die krijgt wel bezoek van... Bukari is blijkbaar toch een tikkeltje onder de indruk. Want raakt de bal niet goed. Die komt gek genoeg toch nog uit aan de rechterkant bij Kullen. En zo loopt de aanval door. Mewis via nouveau die de bal aanneemt. Dan zoekt men naar Holla en die wil schieten. Maar dan staat Vink in de weg. En moet Holla eigenlijk eerst nog de scheidsrechter aan de kant duwen. Om nog bij een schot te kunnen komen. Nou dat lukt niet. Nak heeft de bal weer terug. Kwartier nog dik en Nak leidt 1-0. AZ Voor verdient Andy. Ja, ach, ik vind uh, Herak dus ook uh, heel aardig voetballer. Die krijgen nu de mogelijkheid bij een vrije trap van Duart. Duarte richting tweede paal wordt bal doorgekopt. Komt terecht bij Everton, maar de bal is het laatst geraakt. Inderdaad door een Herak niet. En dus, uh, ja, de grensrechter staat voor corner uh, te vlaggen. Uh, maar Bossen heeft het beter gezien en zegt het is een uh, doeltrap. En dus gaat Esteban de Noppen even uh, uh, schoon uh, tikken tegen de paal. En mag hij de bal weer in het spel gaan brengen. 34 minuten gespeeld. 1-0. maken, Palsen... Simon Paulsen... Zijn derde doelpunt dit seizoen. Een belangrijke, weer een slechte uittrap van Esteban. Esteban uh, die toch de afgelopen weken niet echt lekker in zijn vel zit. En dit soort ballen zomaar weggeeft. Halverwege zijn eigen helft over de zijlijn trapt. En dan kan Looms de bal in gaan werpen. Vanaf de linkerkant hoe dat op Everton. Everton probeert de bal door te tikken op Armetheus. Al een tijdje niets van gezien. Dat lukt niet. Maar is het balbezit dan voor AZ? Jawel, via Elm. En die weet altijd een goede opening te vinden. Nu aan de linkerkant bij Palsen. Palsen de diesel op stoom. Palsen kijkt bij de de tweede paal lopen de twee vrij, maar hij geeft hem mee aan Maher. Maher bij de tweede paal. En daar is uh, Holmen en die komt hem naast. Jonge, jonge, wat een mogelijkheid. Het is echt moeilijk om die bal bij de tweede paal, uh, echt een, een, een meter of twee van die tweede paal vandaan. Een beetje rechts daarvan, om hem dan links van de andere paal ernaast uh, te koppen. En dan uh, wordt de bal uiteindelijk uh, door een Herakliet over de achterlijn gekopt en levert het dus een hoekschop op. Maar dat wat had uh, Holmen veel beter moeten doen, dat was uh, makkelijker geweest om die bal tussen te. De hoekspot wordt weer kort genomen, opvallend. Alle hoekschoppen worden kort genomen. Nu naar Maher. Maher probeert zich vrij te draaien. Maar wordt opgejaagd door twee man. Moet de bal helemaal terugspelen op 4 Doet dat ook. viergever. Bal helemaal naar de andere kant. Waar door de bal wel komt. Maar de bal opgevangen wordt door Bruns. Bruns gaat lopen met die bal. En dat had hij niet moeten doen. Want nu zit Maarten Martens ertussen. Mooi balletje op Altidor. door haalt uit. over. Nou, dat had de 2-0 kunnen zijn. Misschien wel moeten zijn. Het is het niet. Gelukkig is het nog altijd 1-0. En blijft het een spannende wedstrijd tussen AZ en Herakles. Spannend is het ook in maar alleen omdat het pas 1-0 is. Of maakt Excelsior nu ook kansen, Frank Vierleit? Nou, kansen niet echt. Maar Alberg is de hele wedstrijd eigenlijk altijd op zoek naar de mogelijkheid om te schieten. Dat deden ze juist. Nu eerst even de hoekschop met de mogelijkheid voor vinken. Maar die raakte de bal niet vol. Dat was ook niet de bedoeling. Hij wilde een binnenkant voet. Plaatsen in de hoek. Alleen dat laatste lukt niet. En hij plaatst hem recht in de handen van Zoet. En daarmee is het probleem van RKC in ieder geval opgelost. Albert, die de hele wedstrijd altijd aan het zoeken is naar een ruimte om te schieten, heeft dat deze wedstrijd ook een paar keer geprobeerd met wat afzwaaiers. Zijn laatste schot was verreweg het beste. Zoet moest gestrekt naar de hoek. Deed hij uitstekend. Werkte de bal over de achterlijn. En daarmee eigenlijk de beste kans. Voor, RKC, eigenlijk voor, voor, voor Excelsior om zeep geholpen met nog 10 minuten spet te spelen. En die 1-0 voorsprong voor de thuisploeg met de ruiter nu. Met de doeltrap in de richting van Alberg. De aanname is goed. Braber zit er dan goed achter. En dan haakt Alberg Braber. En zo levert het RKC, RKC toch weer balbezit op. RKC dat deze wedstrijd niet, uh, niet gemakkelijk uit kan spelen. Maar het wel Excelsior weer ongelooflijk moeilijk maakt. Ik kan me nog vorige week de wedstrijd tegen Vitesse... Uh, Herinneren waarin Vitesse erbarmelijk slecht speelde. Ik heb veel ploegen horen zeggen nadat ze tegen RC hadden gespeeld dat ze heel slecht waren. En ook vandaag zal uh, dat bij Excelsior niet anders zijn. En dan kun je niet anders dan concluderen dat uh, RC dus ook wel wat goed zal doen... als ze de bal niet hebben in het uh, tegenhouden van de tegenstander. Want uh, voetballen is vandaag voor Excelsior echt uh, nagenoeg onmogelijk gebleken. Getuigen, die ene echte kans die ze hebben gehad. Het schot van Alberg. Goed uit de hoek geranseld door... Uh, Doelman Zoet Dus met nog 10 minuten te spelen die 1-0 voorsprong voor RKC tegen Excelsior. Is het echt echte slotoffensief van VVV al begonnen Bas? Nee, in tegendeel. Het beste lijkt er bij VVV wel een beetje vanaf. De ploeg komt nauwelijks nog tot aanvaardbaar voetbal. Heeft het probleem dat Forstermans, de man van de eigen goal, nu een beetje geblesseerd is. En eigenlijk nog maar voor spek en bonen daar staat. Ook het naar de kant al heeft aangegeven dat hij graag gewisseld wil worden. Want blijkbaar iets verdraaid heeft bij een actie, ik denk van Lurling... Die vier, vijf mensen van VVV voorbij liepen en uiteindelijk heel slecht hoog overschoot. Maar Forstemans is daarbij gebezit geraakt. Heeft nu al drie keer gezegd tegen hey, Lok of ik wil eruit. Maar dat heeft blijkbaar niemand gezien, behalve ik. En die staat er dus nog steeds. Maar als er nu één keer een diepe bal komt, dan is VVV gezien. Want die komt echt niet meer normaal vooruit. Balbezit voor Yoshida, die hem dan maar uh, naar de rechterkant geeft. Dat Timi Sela. Forstemans loopt nu echt 30 meter achter zijn verdediging aan. Ik geloof dat er nu inderdaad besloten is dat er toch maar beter een ander in het veld kan komen. Dat gaat Ferry de recht worden. Die dan voorste man zal komen aflossen. Inmiddels valt VVV wel aan. Dus zeg maar even voor het gemak met 10,5. Als de bal naar de woon voor gaat. Goede bal, goede actie. Nu voor en voorlangs. Hij is weg bij Luits. En dat doet hij heel slim. Want hij is sterk en handig, deze Nigeriaan. Hij flitst er eigenlijk langs. Maar de hoek is dan zo moeilijk. Dat het uh, onbegonnen werk is. De bal voorlangs aan het doel van Nak, het doel van Terrouwelaar in de wissel, de verlossende wissel van Forstermans die nauwelijks nog naar de kant kan komen, niet zijn avond dus ingebaseerd Einde en in een eigen goal en dus nu naar de kant. Elf minuten nog, de rechter in de ploeg en Nak nog altijd 1-0 voor in Venlo. Hij zet die ook 1-0 in die uitkant. Broekschop vanaf de rechterkant, daar kwam de 1-0 uit. Nu is het Martens die de bal niet voor het doel krijgt. Is het wel Marcellus die de afvallende bal kan oppikken? Probeert hem naar Elm te spelen. Elm komt de bal wel, maar in de armen van... Remco Pasveer en die uh, zet meteen Duarte aan het werk. Duarte uh, speelt een uh, goede wedstrijd tot nu toe naar Looms. Looms bal naar voren naar Armenteros die een uh, tikkie kreeg tegen de enkels. Een paar minuten geleden maar gelukkig weer verder kan uh, met het spel. 1-0 de voorsprong dus AZ doelpuntenmaker Paulsen. Als de bal een beetje in de lucht blijft hangen uh, gaat het uh, naar Viergever. Viergever komt de bal in de voeten eigenlijk van Overton, maar die raakt de bal kwijt. En dan is het eh, Berends. Ja, ik weet niet wat er met Berends aan de hand is de afgelopen weken. Hij heeft een hele goede periode gehad, Berends. Maar de afgelopen weken speelt hij een uh, stuk minder. Raakt er nu ook weer de bal kwijt. Maar dan is er meteen uh, in de linie daarachter zijn er mensen die de boel opvangen. Zoals Viergever speelt de bal naar Paulsen. Paulsen helemaal terug naar Mooijzander. En ik kwam mooi zonder om zich heen kijken terug van de schorsing. Natuurlijk weer in de basis Centraal achterin spelen bij AZ. Paulsen heeft de bal weer gekregen naar Altidor Altidor terug naar Paulsen. 40 minuten gespeeld en dan is het even ietsje rustiger. Is het op adem komen want het tempo lag hoog in die eerste 40 minuten van deze wedstrijd. Het staat nog altijd 1-0 voor AZ tegen Heracles uit Almelo. Doelpunten zijn duur vanavond. Frank Wieluid. Ja, voor Excelsior zeer zeker. RKC heeft er tenminste nog eentje weten te maken. Braber nu met de bal. Hij houdt hem in ieder geval eventjes bij zich. Geeft hem dan een paar meter verder door aan Van Hout. Die de bal per ongeluk in balbezit houdt. weer terugkrijgt bij Braber. En dan is de rust bij RKC weergekeerd. Want Excelsior is massaal teruggetrokken op de eigen helft. Oh, slechte aanname van Ramos. En dan blijft er niks anders over als er een klein beetje druk is van Janga... Om die bal maar naar voren toe te rossen. Daar gaat dan Van Hout dan weer achteraan. Hij nu in duel met Scheiman. En ook nu is Scheiman hem de baas inleveren. En Oost die op het middenveld oppikt voor Excelsior om door te kunnen voetballen. Vinken weer terug naar Oost. Even de breedte in met Alberg terug naar Oost. Die laat Excelsior of RQC voortdurend vrij. En nu even terug naar Alberg. Die krijgt absoluut geen ruimte. En is het Martina? Nee, het is Schet die daar een tikje uitdeelt van achteren. En dat is goed genoeg voor een gele kaart. En dat vindt Blom ook. En dus de gele kaart uitgedeeld aan Schet. Ook al een gele kaart uitgedeeld aan Ramos. Zijn tiende al van dit seizoen. Hij is daarmee de recordhouder. Iets waar je niet echt trots op bent. Hij vond het trouwens zelf niet echt een gele kaart waard. De overtreding die hij maakte. Het was de overtreding... Op Vink, het was een, ja, een hele kleine overtreding. Terwijl Excelsior de bal weer klaar heeft voor een vrije trap. Maar die, bijna tegen de middenlijn aan. Dus moet die bal van een heel end komen. Je weet het nooit, het zou zo'n moment kunnen zijn waarop Excelsior zou kunnen toeslaan. Nee hoor, het is gewoon zoet die de bal opraapt. De vrije trap genomen door Broerse. 84 minuten ruim onderweg. RKC 1-0 tegen Excelsior. De opmars van VVV van de laatste weken stopt. Vanavond, Bas Tichelen. Tenzij van nog 8 minuten op de klok. Maar Nak staat nog altijd met 1-0 voor. Vrij schop van Holla komt niet op het hoofd van Yoshida. Wel voor de voeten van Kullen. Die staat in het strasselgebied en ramt de bal wel in de richting van het doel van Nak. Maar recht in de handen van Terauelaar. Zo krijgt de keeper opnieuw wat te doen. Maar de beste kans van Ucebo, die kopbal die dus door Terauelaars zo apart werd gepakt. Die heb ik opgeschreven in de 65ste minuut. En behalve dan die bal voorlangs nog van Drovoor Is VV niet echt gevaarlijk meer geweest een minuut daarna. Dus kortom, het slotoffensief, dat is het dus niet. Laks blijft makkelijk overend. En elke keer als ik vanavond aan het woord ben, dan word ik onderbroken door mijn vriend en collega. Andy die Ja, sorry Bas, maar het is wel 2-0 voor AZ. De tiende, hij is in de dubbele cijfers. El maakt zijn tiende van dit seizoen. En hij uh, scoort dus uh, wel een uh, minder prettig moment ook voor AZ. Op hetzelfde moment gaat uh, Berens naar de kant met, naar het zich laat aanzien, een. Uh, een uh, blessure. Hij moet vervangen worden. en Ik denk dat Goedmosson uh, erin komt. Inderdaad, Johan Berg. Goedmosson komt erin. En hij heeft gezien dat Josie Altidor 2-0 maakt voor AZ. In de 43ste minuut in de wedstrijd tegen Irak. De spanning zit in Venlo. Wacht tegen hem. Ja, waar uh, nouveau voor een kans verprutst. Omdat hij te veel bewegingen nodig heeft. En uiteindelijk heel knullig de bal in het strafselgebied van NAC over de achterlijn loopt. VV heeft wel de ballen weer terug. Weer via Nouveau-Four. Halverwege de NAC-helft. Teruggespeeld naar Uchebo. Ja, die is natuurlijk spits, maar moet een soort aanvallende middenvelderrol nu komen. Vooral naast nouveau uh, voor. Dat gaat eerlijk gezegd nog niet zo van harte. Zijn gevaarlijkste moment was toch die kopbal toen die er dus stond in plaats van de kwam. Nu een goed werk van Wildschut, die weer eens aan een dribbeltje begint en wordt uh, gestrand door Schilder. Die de eerste gele kaart van de wedstrijd ook nog krijgt. En als ik dat goed zie... oh nee, Schilder stopt niet op scherp, dat dacht ik even. De eerste gele kaart van de tot dusver vrije uh, Net een eerlijke wedstrijd, maar een vrij schop dus. Op, zullen we zeggen, 30 meter van het doel. Holla, weten de mensen hier in Venlo inmiddels. Zijn debuut voor VVV, een bal op de lat tegen Feyenoord. Hij was er vorige week tegen Heracles nog eens heel dichtbij. Hij kan dit en staat achter de bal. Voor de zekerheid hebben de koppers zich ook maar verzameld. Nog een minuut of zes. Plus extra tijd, dus dit zou VVV goed uitkomen. De aanloop, bal langs de muur. En oh, wat een rare redding. En dan gaat hij erin. Want de redding die er wel is van Terouwelaar... kan niet voorkomen dat de bal voor de voeten komt van Cullen. En Cullen rost de bal dan in de rebound... In het doel, nog via verdediger Van Nacky daar op de lijn staat. En zo is het geleid. Ja, Terawala heeft een aantal dingen heel goed gedaan vanavond. Maar dit doet hij eigenlijk niet goed. Want die bal ziet hij toch van grote afstand aankomen van Holla. Maar kan hem uiteindelijk niet onder controle krijgen. Niet de goede kant op weg stompen. En dan oog je als doelman al eenmaal altijd een beetje knullig. Moeten wij zeggen dat die bal vlak voor hem opstuit. Dat helpt ook niet. Ik denk zelfs dat hij hem tegen zijn hoofd aankrijgt. Omdat die bal blijkbaar hoger opstuitend dan hij had verwacht. Hoe dan ook, vijf minuten voor tijd krijgt VVV waar het recht op heeft. Laat daar geen misverstand over bestaan. Het is 1-1 in Venlo. Ja, en dat kan gebeuren als het maar 1-0 is, Frank Vierluijf. Ja, het is het scenario waar Excelsior van droomt. Niet waar het recht op heeft, laat dat uh, duidelijk zijn. Met nog twee minuten officiële speeltijd uh, op de klok. En RKC op die 1-0 uh, voorsprong van Mosselveld in de ploeg uh, gekomen om voor zijn eigen verdediging nog ietsje meer zekerheid in te bouwen voor RKC... om Excelsior tegen te houden. En tot nu toe heeft het al relatief weinig moeite gekost. Dus het zal niet zo heel veel ingewikkelder worden. Van Hout even in de combinatie met Braber de hoek ingestuurd... en daar voorlopig in ieder geval Scheiman bezighoudend. En Scheiman wint opnieuw dat duel. Hij speelt wel prima voor Excelsior. Dat mag inmiddels wel duidelijk zijn... Scheinman wint het duel, maar levert vervolgens wel weer in. En dan de schietkans voor RKC. Veel meer zit er voor de ploeg uit Waalwijk de laatste minuten ook al niet meer in. Veel schoten van afstand. Maar de ruiter hoeft er nu toe niet of nauwelijks in te grijpen. Wel houdt RKC nu een hoekschop over. Iets meer dan een minuut nog in deze wedstrijd. RKC tegen Excelsior 1-0. En van zo'n goal wordt Venlo natuurlijk weer enthousiast, Bas. Zo is het. Uh, er komt een vrije schot voor VVV omdat Botteguin hens maakt. Een meter buiten zijn strafselgebied. Helemaal aan de zijkant. Dat heeft Fink erg goed gezien. Want iedereen op de tribune, zelfs de fans van VVV, dachten dat er een vrije schot zou komen voor Nak Omdat Botteguin, of pardon, omdat de er nogal wild in ging. Maar de bal werd echt met de hand weggetikt door de verdediger van Nak. En de vrije schot. En wie weet met opnieuw Holla achter de bal wordt het dan nog gekker. Kort na die gelijkmaker dus van Kullen. Ja, Die hebben zich allemaal niet gemeld in dat grafielgebied van Nak. In ieder geval het hele elftal van Nak. Daar komt de bal van Holla. En, en, en die blijft hangen. En er moet van dichtbij worden geschoten. Doelpunt! Yoshida scoort. En het is na 87 minuten 2-1 voor VVV. Waar Nak de wedstrijd over de streep dacht te tillen. Het slotoffensief van VVV niet van de grond kwam. Maar na de gelijkmaker van Kullen in de 85ste minuut, twee minuten later, Yoshida van dichtbij kan binnenschieten. Hij neemt hem knap aan. Hij krijgt ook de ruimte. Hij hij krijgt de tijd om nog te draaien ook en dat doel te zien. En dan schiet hij de bal hoog in de touwen. En heeft Nak plotseling een probleem. En uh, zullen we de komende minuten van deze wedstrijd. vermoedelijk de andere kant op moeten kijken. Want één ding is zeker, nu zal Nak wel weer gaan stormen. 2-1 is de plotseling. En zo uh, staat de wedstrijd op zijn top. En is de slotfase van dit duel in Venlo spectaculair. Yoshida scoort 2-1. Het is dus rust in Alkmaar AZ. Hierakles 2-0 Palsen en Altudoor maakte de goals. RKC Excelsior, hoe lang nog Frank? Uh, drie minuten extra tijd. Die zijn zojuist uh, ingegaan. De lichten zijn ook alvast aangegaan. Hoopvolle verwachting in Waalwijk is dat uh, zij de drie punten gewoon in eigen huis kunnen houden. En dat RKC gewoon blijft opstomen en zowaar aan gaat sluiten. Bij de ploeg die gaat spelen om de play-offs om Europees voetbal in plaats van de na-competitie. Daar had iedereen in eerste instantie rekening mee gehouden. Maar RKC is nu een ander soort, soortige factor om rekening mee te houden. Boven zit nog altijd voor de ploeg uit Waalijk. Ah ja, stevige tackle van Broersen. Op de benen van Braber in de middencirkel. Ook zo'n plek dat je denkt: waarom doe je dat? Ja, zegt Broersen: ik wil gewoon de bal wegschieten. Ja, hij had alleen even vergeten dat er nog een hele man voor stond. terwijl hij de bal weg wilde schieten. Braber is daarvan het slachtoffer. Haalde behoorlijk uit hoor, Broersen. Een beetje onbenullig. Onbehouden eigenlijk meer. Onbenullig is het eigenlijk nog te lief uitgedrukt. De gele kaart is het logische. Gevolg en Braberen is zonder enige hulp van de zijkant inmiddels ook weer overeind gekomen. Ik denk niet dat Excelsior hier nog kan stunten zoals VVV dat kan op eigen veld. Excelsior gaat deze wedstrijd vrees ik voor de Rotterdammers in ieder geval verliezen tegen RKC. Want Waalwijkers staan voor 1-0. Ach, de ene keer vallen ze aan het begin van de wedstrijd, de andere keer aan het einde, Bas. Ik denk dat ik dit leuker vind. Ja, het is spectaculair. Plotseling, het is 2-1 voor VVV. Schalk, die nu kopt, is voor Nak nog in de ploeg gekomen voor Buis. Die de huid werd volgescholden door zijn ploeggenoten, omdat iedereen had gezien dat Buis naar de kant moest. Behalve Buis zelf. En dat duurde dus en dat duurde dus. Maar nu komt Nak en gaat de bal naar Kolk, want gespeeld is het nog niet. We zitten in de laatste officiële menu, komt er extra tijd bij. En VVV, dat de bal heeft, leidt met 2-1. Uchebo, hard erin, maar het mag. En uh, als last niet, invallen bij Nak dan geklopt is... ...kan Uchebo doorlopen en pasen, dat doet hij vrij wild. Vooral dat pasen. Bal komt toch nog bij Wildschut uit aan de linkerkant. Eén geslaagde actie en het is gespeeld. Maar de voorzet van Wildschut is bijzonder zwak. En valt tussen Kuller en voor in. Nak neemt over en Nak kan weer naar voren. RKC Excelsior, Frank Wieluit. Daar is de ruiter mee naar voren bij een vrije trap van Alberg. Maar de ruiter is alweer op de terugweg. Maar voordat hij op eigen helft is, kan hij weer richting strafgebied van RKC. Want er wordt weer gefloten voor een vrije trap. Art van Peppe is de dader bij die overtreding. Nee, het is Schet van Peppe. Die komt later pas. Het slachtoffer heet in ieder geval Vinken. En de man die de vrije trap gaat nemen, Broersen. De Ruiter, dus de doelman, mee in naar voren. Om te proberen die gelijkmaker alsnog te produceren. Blom, terwijl de nodige gevechten worden geleverd in het strafgebied van RKC. Probeert daar de gemoederen weer een beetje te sussen. Ik ben benieuwd of de Ruiter zich een legende kan maken voor RKC. In deze wedstrijd door het doelpunt te maken. De bal gaat niet in zijn richting. Wordt weggekopt van achteruit door Van Pepper. Natuurlijk, de aanvoerder van RKC. Die daar overeind blijft. En dus moet Broersen nu gaan ingooien. De Ruiter is er dan nog niet meer bij. In het strafgebied van RKC Hij is alweer in de middencirkel. Ergens beland. bal doorgekopt, weggeroeid achterin bij RKC. En dan is de wedstrijd afgelopen van Mosselveld. is de laatste die de bal mag aanraken in dit duel. RKC zwaar bevochten dat wel. Die 1-0-verwinning uiteindelijk tegen Excelsior, maar dik verdient. Was gelucht. Ja, 2-1 in Venlo bij VVV nak in de extra tijd. Inmiddels nog ruim 2 minuten over. Als VVV win is dat de vierde overwinning op een rij. Dat is niet meer voorgekomen op het hoogste niveau sinds de jaren zestig. Toen eh, stond VVV overigens gewoon derde of vierde in de competitie. Nu komt de beslissing met Ucebo die omhaalt. Maar de bal niet raakt. Wel Koenders. En dat betekent dat het spel hier even stil ligt. Want Koenders wordt flink geraakt door de Nigeriaan. Koenders probeert natuurlijk nog die bal daar weg te werken. In een wedstrijdfase, in de slotfase dus. Waarin NAC vooral probeert om met zoveel mogelijk mensen naar voren te lopen in de hoop. Dat daar een keer een bal goed valt. Nu aan de andere kant dus Ucebo die probeert om een voorzet vanaf de rechterkant ineens op dat doel te schieten. Met een omhaal maar echt vol de bal mist en vol zijn tegenstander koelers raakt. Mocht hij niet verder kunnen koelers dan heeft Nak een probleem want wisselen mag niet meer. Bukari, Schalk en Lasnik zijn al gekomen en uh, dat betekent dat Karel ze maar moet hopen die ze ook maar bij gaan staan. Net als Lokhoff ze hebben het niet meer terecht. Dat het allemaal redelijk gaat met Koenders. Hij staat weer, dus de schade valt in die zin mee. Dan hoop ik ook dat hij al zijn tanden nog heeft. Want als je zo'n flying kick te verduren krijgt van een van je tegenstanders. Het is niet de kleinste ook Ik weet niet of u hem wel eens gezien heeft. Maar als je nou van eentje geen schop wil, is het van hem. Uh, nou ja, zitten alle tanden er nog? Dat weet ik niet, maar het lijkt er wel op. Want hij lijkt toch relatief onaangedaan. moet wel even naar de kant nu Koenders. Zodat Nak in de slotfase van de wedstrijd toch in ieder geval voorlopig... Met een mannetje minder moet uh, zorgen dat het nog in de buurt van een gelijkspel zou kunnen komen. Want 2-1 is het. Koeners naar de kant. Nog even kijken of dat weer gaat. De bal rolt weer. Luijks rost naar voren. Als die daar één keer goed valt kan het ook nog gek worden. Die wordt weggekoppeld door VVV uit ja, het strafvoergebied. Dan moet Ocebo de West doen. Die doet dat slecht. Die levert hem in bij Schilder. En zo drukken de 10 van Nak, de 11 van VVV nu terug. Opnieuw een bal het straftoelgebied in. Voor de voeten van Bukari, Die schiet, maar dat schot wordt geblokt. Er komt nog een herkansing ook voor Lurling. Die uh, wil langs Yoshida, maar Yoshida blijft heel cool. Hij zou wel eens de matchwinner kunnen worden, Yoshida. En trapt de bal dan over de zijlijn. Koenders is hersteld van de aanslag. Dus aanhalingstekens van zo even. En meldt zich weer binnen de lijnen. De klok zegt 93 minuten. Maar dat het oponthoud van de rechtsback zal er nog wel een half minuutje gespeeld worden. En zo lang heeft normaal gesproken Nakdon om nog in de buurt van het strafgebied van VVV te komen. 2-1, de voorsprong van VVV, dat vijf minuten geleden dus nog met 1-0 achter stond. Komt Bak nog langs zij, bal het strafgebied weer. Wordt weggekoppeld door de recht. Opgevangen weer door uh, Lasnik, opgevangen door Nak. Met het hoofd, die wil hem naar Koenders brengen. Dat doet hij heel zwak. Uitverdedigde van Leijma kabessi En komt hier de genadeklap als voor aan de wandel gaat en Wildschut voor het doel is. Wordt het 3-1, voor puntetje. Nee, want Wildschut wordt niet bereikt. De Rauwelaar zit ertussen. Maar ik denk dat al de tijd op is. Dat denk ik niet. Dat weet ik zeker. VVV wint opnieuw. Lokhoff, Lokhoff effect. het Klinkt heel erg cliché, maar het gaat er langzaam op lijken. Want hij wint dus weer de vijfde overwinning onder Ton Lokhoff in zeven duels. Vijftien punten sinds deze trainer hier kwam. Een merkwaardige avond die uh, lang leek uit te draaien op een overwinning voor NAC die eigen goal van Corstelmans. Maar dankzij Kullen en Yoshida. in de 85ste en de 87ste minuut. wint VVV opnieuw 2-1. Ja, en daardoor is het vooral voor de derde plaats van onderen wel bijzonder spannend geworden. Want we hebben nu vier ploegen met 25 punten. Eén uh, daarvan, FC Utrecht, speelt morgen nog. Uh, thuis tegen NEC. NEC, dat overigens ook maar één puntje meer heeft, 26. En dan volgen de drie ploegen met 25 uit 24. Dat zijn Nakbreda... Breda. ADO Den Haag en VVV Venlo. En dan volgt er een heel groot gat van 9 punten met de Graafschap dat morgen ook nog speelt uit bij Vitesse en van 10 punten met de hekkensluiter Excelsior. En dat allemaal dus na de resultaten van vanavond ADO Heerenveen 0-0, RKC Excelsior 1-0 en VVV NAC 2-1. Het is rust bij AZ Herakles, de laatste wedstrijd van vandaag en de ruststand daar is 2-0.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 Push, push. Van Velzen met The Rush of Life. De eerste wedstrijd van vanavond, ADO Veen eindigt doelpuntloos 0-0. En van de nummer 4 in de Eredivisie mag je natuurlijk meer verwachten... dan een 0-0 gelijkspel in een uitwedstrijd tegen een ploeg die vierde van onderen staat. Want ja, de punten bovenin heb je gewoon keihard nodig. En dus zei Filip Koken tegen de trainer van Veen ron Jans... Ron, jullie verliezen twee punten, ADO wint er een. Zo wordt het over het algemeen toch gezien. Uh, wil dat wel zeggen dat Heerenveen wel heel erg gegroeid is? Want anders trek je deze conclusie niet. Ja, in de rust heb ik ook gezegd. Van, uh, zo moeten we het hebben. Tegenstander die thuis speelt, die eigenlijk wil winnen. Maar die uh, ja, zich terugtrekt op, uh, op eigen helft en uh, ja, toch op de counter speelt. Alleen uh, ja, in de tweede helft verandert dat uh, beeld. Want uh, hadden wij toch uh, moeite met, uh, met de passie van ADO. En wij gingen zelf ook zo uh, spelen met veel uh, lange ballen en duels. Uh, terwijl uh, ja, dan, we moeten de bal dan gewoon laten lopen. En dat is ook weer een leerschool, denk ik. In de eerste helft zie je iets anders. Jullie hebben de bal, jullie proberen iets te creëren... en jullie komen er maar niet tot echte kansen. Nee, maar het is ook niet zo makkelijk om tegen een uh, ploeg die uh, ja, zich terugdrukt op eigen helft... en uh, nou, ook niet uh, echt helemaal terugloopt tot de 16 meter. Dus dan uh, zijn de ruimtes om middenvelders in te spelen, die zijn echt heel klein. Dus je moet het eigenlijk doen met, uh, met overslaan. En uh, ja, aan de zijkanten vond ik ons, uh, ons te statisch. Alleen je ziet dat uh, een tegenstander, dat kost heel veel loopvermogen. En de laatste kwartier uh, voor rust. Dat was eigenlijk de fase dat wij uh, hadden moeten uitlopen na 1-2-0. Maar er wordt nu al zoveel van jullie verwacht. Jullie staan in de top 6. En jullie hebben die veel geroemde voorhoede. Maar ja, het komt er niet uit, een keertje. Ja, dat, dat kan wel eens gebeuren, volgens mij. Want. Uh, um... Ja, we, we, we blijven ongeslagen. Uh, we hebben een, uh, een goed team. We hebben vertrouwen in elkaar. En uh, daar gaan we ook gewoon, uh, gewoon mee door. Maar het kan wel een keer zo zijn dat je in een uitwedstrijd. dat je eens een keer uh, niet wint. We hebben ook. Uh, hè, ik vond dat de eerste helft dat wij de bovenliggende ploeg waren. Tweede helft was echt uh, volledig uh, gelijkwaardig. Dus je had hier kunnen winnen. Maar je hebt de tweede helft niet genoeg uh, laten zien om dat uh, te doen. Maar uh, uh, wij zijn niet alleen een voorroede En uh, we hebben tot nu toe altijd gescoord. En ja, dat record zijn we kwijt. En uh, dat, dat vind ik wel jammer eigenlijk, Ron Jansen. De trainer van Veen. ADO Veen eindigde dus in 0-0. We praten ook met de trainer van de andere partij, Maurice Stijn. Bij een nederlaag had je weer allemaal moeilijke vragen moeten beantwoorden. Dus wat zou je opgelucht zijn? Nou, ik, ik heb niet zo heel veel moeite met moeilijke vragen. Ik heb wel moeite met verliezen en met name nou, met de manier waarop. En uh, dat was vorige week, uh, vond ik beneden alle pijl. En daar hebben we de hele week... Uh,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 en tegenspreken, en dat is gewoon uh, in ieder geval je stinkende best doen. En dat hebben de spelers gedaan. Dus het resultaat van al die groepsgesprekken, dat heb je hier teruggezien op het veld? Nou, al, we hebben, we hebben zondagochtend, nadat we verloren in, in Breda, hebben we zondagochtend om half negen hebben, uh, uur bij elkaar gezeten. En hebben... Dat was vroeger half negen? Ja, maar dat is, zo, zo doen we dat altijd en uh, dat doen we morgenochtend ook. En dan uh, nou, hebben we elkaar de waarheid verteld, want als wij het de spelers, maar de spelers ook elkaar. En uh, dat is eigenlijk het be beste wat je kunt bereiken, dat de spelers elkaar de waarheid durven te vertellen. Zelf kritisch zijn en uh, nou, we doen met z'n allen vaak dingen fout, we maken allemaal fouten, maar. Ze hebben vandaag hebben ze uh, laten zien dat ze het uh, dat ze de andere vaartje kunnen tappen. En uh, ook de aandacht uh, gegeven aan het verdedigen. De veelgeroemde voorhoede van Heerenveen heeft toch heel veel de bal gehad... maar heel weinig kansen kunnen afdwingen. Ja, we hebben toch een iets, iets uh, andere tactiek gekozen vandaag... Uh, dan, uh, dan eigenlijk uh, zeker bij mij past. We hebben toch uh, iets meer uh, ingezakt. Met twee controleurs gespeeld. Uh, met uh, met uh, één aanvallende middenveld. Waarin we dan vaak met twee lopende mensen uh, spelen. Dat, dat kon ook nu, omdat de immers er niet was. Het was minder leuk voor het publiek, hè? Ja, snap ik. Het ja. was minder leuk voor het publiek. En, uh, maar goed, nu was het in ieder geval uh, zorgen... Dat we, dat we in ieder geval weer uh, vertrouwen hebben. We, we, in ieder geval het, het compacte... Uh, het compact staan, dat hebben we denk ik heel goed gedaan. En uh, ja, bij mij uh, mag het bij Vlagen natuurlijk absoluut meer naar voren. Maar uh, uh, dit was denk ik even, even niet anders tegen, tegen een hele goede ploeg. Wij zijn een ploeg die niet in vorm zijn na de winterstop. Maar zij zijn uh, uitstekend in vorm en met een hele goede voorhoede. Nou, dat was de gekozen tactiek. En ik denk dat, uh, dat mijn spelers het uitstekend hebben ingevuld. Marie Stijn, de trainer van Den Haag, dat met 0-0 gelijk speelde tegen Heerenveen. AZ, Heracles raakt 2-0. Dat is beslist, hè Andy? Ja, maar Ronald, als je de eerste 20 minuten van de wedstrijd zag, had Heracles minimaal één keer moeten scoren uit alle kansen. Dus dat kan zomaar ook in de tweede helft, als Elm de bal heeft. De tweede helft net begonnen. Overigens genieten tussen twee geweldige talenten. Eén van de twee is nu aan de bal, Duarte. Hij speelt tegen Maher. Allebei jonge oranje. En nu is Heracles weg. Het is drie tegen drie. Als Willy Overton de bal heeft, speelt de bal naar de rechterkant. Arme Theos laat hem voor Douglas. Douglas... Het baltje breed naar Duarte. Duarte met links zoekt uit bij de tweede paal. Maar bal wordt weggekopt uit de verdediging door Moisander. En uh, ja, het is uh, een leuke wedstrijd natuurlijk om naar te kijken. Had ik dat al verteld in de eerste helft? Ik geloof het wel. Het is uh, geniet in ieder geval van deze wedstrijd. Een heel hoog tempo van beide ploegen. Uh, nu een uh, overtreding van... Wie was dat? Uh, uh, oh, dat is de invaller uh, Johan Berg-Bootmoensson. Die een uh, kleine overtreding maakt. Uh, maar wel met gevolg. Ik dacht dat Looms daar lag. Nee, het is niet Looms, het is Bruns die daar ligt. En hij wordt overeind geholpen, bossen erbij. Gespeeld twee minuten in de tweede helft, 2-0 voor AZ. Ja, het ziet er naar uit dat AZ uh, weer gewoon de koppositie, al is het maar voor één dag, over gaat nemen. En dan had het toch weinig mensen verwacht. Ja, zelfs dat weet je nooit, hè? Zelfs dat weet je niet, uh, Ronald. Want morgen PSV Twente, daar zal het dan van afhangen. Het verschil is twee punten met PSV, 48 punten om 46. Tegen AZ. De uh, vrije trap is genomen. Wordt voorgegeven door uh, Douglas. Maar uh, weggewerkt. Maar half. En dan kan er overgenomen worden door De Warten. De Warten met Maher in zijn rug uh, zoekt een vrijstaande man. Vindt hem aan de rechterkant. Kan hierbij. Hij kan er wel bij te Wierik. Maar tikt de bal dan over de zeilijn. Is er een inborp voor AZ. Drie minuten in de tweede helft. Het staat 2-0 voor AZ. In deze aantrekkelijke wedstrijd tussen AZ en Heracles. <laughs>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 De Oceans met Johan. We gaan dan, uh, even terug naar uh, Ado tegen Veen. 0-0 eindigde die wedstrijd. We hebben de twee trainers aan het woord gehad en we gaan nu praten met veen speler Luciano Narsing. Als jullie veel scoren worden jullie geroemd als uh, voorhoede van Veen. En nu, voor het eerst in deze competitie, scoren jullie niet en dan kijken we jullie ook aan. Hoe komt het? Ja, zo is het. Uh, als, je goed, als het goed gaat, krijg je complimenten. Als het minder goed gaat, krijg je kritiek. En uh, vandaag hebben we nu gescoord, dus uh, krijg ik krijg kritiek. Je zegt het met een glimlach. Uh, waar lag het aan? Waar het aan lag? Uh, ja, we uh, kwamen niet echt doorheen. En als we doorheen kwamen, ik denk dat we twee, drie kansen hebben gecreëerd. Gingen ze uh, ja, niet erin, dus dat uh, is jammer. Het duurde zo lang, want jullie hebben heel veel de bal gehad... maar het duurde zo lang voordat jullie echt kansen creëerden. Ja, zeker. We dachten, uh, ja, we laten het balletje rondgaan en uh, kansen komen vanzelf. Maar... Uh, ja het, uh, Je zag uh, dat we niet uh, zoveel creëren. Dus, uh, je zag op een gegeven moment van, uh, ja we komen steeds dichter bij de tijd. en uh, ja, We hebben niet zoveel gecreëerd. Tegen het einde van de eerste helft kreeg jij twee kansen op rij. Heb je iets verkeerd gedaan bij die kansen? Verwijt je jezelf iets? Uh, ja, eigenlijk wel. Als je zo kans krijgt, moeten ze erin. Uh, eerste schoot ik uh, in de handen van de keeper. en uh, De tweede uh, ik kwam de verdediger met de goede slijding. Dus, uh, ik moest eigenlijk wel beter mee omgaan. Want dat waren ja, de belangrijkste kansen van een wedstrijd eigenlijk. Toch denk ik niet dat dit je week kapot kan maken. Je hebt zoveel meegemaakt nu. Je bent bij het Nederlands Elftal geweest. Of het moet zijn dat je geen speelminuut hebt gekregen op Wembley. Stel dat, je nog teleur? Nee, ik bedoel, voor van, van mij was het al een hele eer dat ik ja, nu al bij het Nederlands Elftal mee mocht. Dat ik met grote spelers zoals Wesley Sneller mocht trainen. En Daar, daarvan word je ook alleen maar beter. En natuurlijk hoopt hij op het debuut. Dat is uh, niet gebeurd. Maar uh, ja, voor mij is het gewoon een teken uh, dat ze me zien. Ik moet gewoon uh, zo door blijven gaan. En dan uh, komt de kans vanzelf alweer. Wat heeft de Bondscoach in afloop tegen je gezegd? Uh, ja, gewoon dat hij me blijft volgen. En uh, dat ik deze lijn moet vasthouden. En zo door moet blijven gaan. Luciano Narsing van Heerenveen dat met 0-0 gelijk speelde tegen Ado Den Haag. En die ik nog leuke dingen gezien? <laughs> Ik durf het haast niet te zeggen. Een wereldgoal. Echt fantastisch. De 3-0 van AZ die gaat de wereld over. Hoor. Let maar op. Adam Maher is de maker. Hij wordt in de diepte aangespeeld. Een meter of 25 van het doel van uh, Pasveer. En hij heeft in zijn ooghoeken gezien dat Pasveer uh, voor zijn doel staat. Een meter of 4. En hij tikt de bal met links zo mooi door de lucht. Net onder de lat in het doel. Echt een geweldig mooi doelpunt van zo'n jonge jonge Adam Maher... En dan heb ik hem net genoemd als een van die grote talenten. En dat is hij ook. En samen met Duarte eh, verzorgen ze hier zoveel plezier in het spel. En zijn ook zeer eh, vol respect naar elkaar. Als ze een overtreding op elkaar maken meteen vragen of het goed gaat. En dan de bekroning op de wedstrijd voor Adama Herde. 3-0. Een prachtig doelpunt. 3-0 az leidt tegen Herakles uit Almelo. Outcome. Wat gebeurt er nou weer? Ik denk dat er een penalty gaat komen. Bossen is uh, ja en rood voor uh, Elm. Want Elm maakt uh, Hens. Ja, ik dacht het uh, ook uh, duidelijk te zien. En de grensrechter zag het ook. En, uh, een scrimmage voor het doel van AZ. Uh, iedereen de bal kwijt. Ja, duidelijk Hens. Geen twijfel over mogelijk. Elm, opzettelijk Hens. En uh, een uh, rode kaart dus. Maar is het Elm? Het is Elm niet. <laughs> het is uh, Viergever die uh, Hens maakt. Maar Elm krijgt volgens mij de rode kaart. Viergever is de man die uh, Hens maakt. En uh, volgens mij geeft Bossen de rode kaart aan Elm. Uh, Viergever, loopt, uh, nee, Viergever loopt nu weg. Nee, gelukkig. Het is uh, goed gezien door Bossen. Viergever maakt Hens in het doel. Opzettelijk Hens. Uh, anders was die bal erin gegaan. En dus een penalty. En rood. 3-0 is de stand voor alle duidelijkheid voor AZ. Maar Willy Overtoom staat klaar om de penalty te gaan nemen. 4 uh, geven, daar zit er even een streepje door. En rood achter de naam. 10 man van AZ tegen 11 van uh, uh, Heracles. En kan het dan toch weer een beetje een wedstrijd gaan worden? Want 11 tegen 10. Heracles had goed voetbalt in deze wedstrijd, uh, verdient ook minimaal een doelpunt. En dan gaan we eens kijken wat uh, Martin Haar gaat doen. Want hij staat aan de zijkant. Die gaat zo dadelijk iemand roepen. Want die verdediging moet natuurlijk via Clavan, ex Herakles uh, weer worden aangevuld. Willy Overtoom met de aanloop. Esteban op de doellijn. Het gefluit van het publiek. Aanloop, Overtoom, doelpunt. Kansloos Esteban, heel mooi ingeschoten door Willy Overtoon, die de bal snel gaat halen. 3-1 is de stand na 55, bijna 56 minuten spelen bij AZ tegen Heracles. Drie wedstrijden zitten erop. ADO v 0-0, RKC Excelsior 1-0. En ik voorspelde het al aan het begin van de avond. De topper van vanavond was VVV NAC. Eindigde na een uh, hele lange 1-0 voorsprong voor NAC in 2-1 voor VVV, vlak voor tijd. Tot zo, na het NOS Journaal met Mariel Haggeman. Morgenmiddag kwart over twaalf, de perstribune. Govert van Brakel ontvangt RTL-nieuwspresentator Rick Nieman... over kwestie van kiezen en goede en slechte tv-journalistiek. Ik zit wel een beetje mee te kijken zoals ik naar voetbalwedstrijd kijk. K rechts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 Vervangd. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash Monta. Dit is Radio 1.